Wie? Rolf van Meren. Hé, hey, hé, hey, je hebt het over een monument van onze beroemde Britse ondernemingszin. Hm, dat weet ik. Mag ik even de melk van je? Ja. De grootste idioot waar ik ooit van mijn leven van gehoord heb. Dat was hij dan, want hij is al een half jaar hm. dood. Suiker graag. Je drinkt het toch wel zelf op, hè, die koffie. Dank je. Hm. Dat monument van Britse ondernemingsgeest was in werkelijkheid een afschuwelijk eigenwijze stijfkop. Hij luisterde naar niemand. Hij had maar één echte vriend...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 Nou, je kunt je voorstellen hoe die anderen de pee in hebben. Hè? Maar er zit voor hen niets anders op dan zich daar weer neer te leggen, hè? Of hun toevlucht te nemen tot moord. Wat? Hé, hey, wat klief die honing van jouw koks? Heb je geen savep? Ja, nou moet je eens even goed luisteren, Ritchie. Jij komt me hier op de meest onaangename manier op mijn dak vallen terwijl ik rustig zit te ontbijten. Drink mijn koffie, eet mijn broodjes op. Dan kun je toch op zijn minst je griezelverhaaltjes wel normaal uitvertellen, hè? Wie is van plan wie te vermoorden? Die familieleden elkaar. Zo. Tenminste, daar ben ik erg bang voor.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 Oh, zo. Ik heb jullie hier uitgenodigd om jullie een beetje te helpen de tijd dat Clarissa's komst te doden. Jullie weten dat ik jullie namelijk gezamenlijk moeten tekenen. Ja, ja. Die lieve goede Harry toch, een echte jurist. Jij weet de meest vervelende kawetjes nog spannend te maken. Oh, vervelend. Het gaat nog altijd om drie miljoen pond. Ja. Waarvan ons lieve nichtje sowieso het levendeel krijgt. Ja, Suzanne dan toch. Dat is toch niet erg stijf van je. Het lijkt paraplu al of je jaloers bent. Mm, ben ik ook. Bewijs dan dat je de lady bent en laat het niet merken, hè? Neem liever een voorbeeld dan Harry. Oh. Ben ik dan zo'n lady? Oh, jij bent in ieder geval niet jaloers. Nee, Eerlijk gezegd, ik heb er bijzonder over verbaasd... dat oom Ralph jou niet in zijn testament heeft genoemd, zeg. Na alles wat jij voor hem gedaan hebt. Misschien vind je het gek, maar dat heb ik je oom uitdrukkelijk verzocht.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 Mr. Richardson heeft mij opgedragen u af te houden. Oh, ik begrijp het. Echt vriendelijk van u. Over. Miss. Afrekenen. Drie shillings sixpence, miss. Alsjeblieft. Nee, laat u zo maar. Dank u vriendelijk, miss. Ziezo, Mr. Richardson. Wat mij betreft kunnen we gaan. Mm -hmm. Ik zoek een dame. O oh ja, meneer? Ja, als ik het goed begrepen heb, moet ze jong zijn, knap, elegant en schatrijk. Zo'n dame zoek ik al jaren, meneer. Zij moet zijn aangekomen met het toestel van acht uur en zou in het restaurant op me wachten. Oh, u zoekt een bepaalde dame. Ze heet Clarisse van Meren. Tja, ja, dat kan eigenlijk alleen maar de jonge dame van tafel 14 geweest zijn. Geweest, hè? Ja, maar die is intussen al afgehaald door een heer. Die heette Mr. Richardson. Nee, toch? Ze zijn net weg.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 Ja, dat zal ik dan even nog maar moeten kunnen. Nee hoor. Dat duurt nog wel eventjes. Wat is er dan? Lekker band. Nou ja, en trekt dat ding dan tenminste links in de bellen? Dan kan ik wel langs? Nou oh, ja. En betaalt u me dan een nieuwe wiel als ik die verder met de knoppen gereden heb? Zonder ook wel geluk, spreken dat hele zoutje niet is omgeslagen. Nee, weet u wat u moet doen? Terugrijden tot de eerste kruising. En dan gaat u links af. Het is een rotweg. Daarna een vier. 4 kilometer ongeveer, dan komt er weer een deze. En daar heb ik toch niks aan man, ik moet die andere wagen in de gaten houden. Die uh, zwarte personenwagen? Ja ja, S schiet nou maar op. Ja, kalle je dan broer, Kijk je niet op hè. Dat lukt je trouwens toch niet meer. Ik ga die haal je van zijn levensdagen niet meer in.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 een ongeveer 100 meter hoge rotspunt die loodrecht uit de zee rijst. Oh, houdt u alstublieft op. U weet heel goed wat ik bedoel. Wat voor spelletje wordt er hier gespeeld? We zijn aan het eind van onze reis misvermeren. Gaat u maar voor. Mr. Richardson, ik sta er wel. op. En houdt u nou alstublieft op met mijn oude Richardson te noemen. Ik kan die nou gewoon niet meer horen. Hé, hey, Charlie, doe eens op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 Zegt u hun dan maar dat we 30.000 pond willen hebben. Cash, en meteen, de loop van de nacht. Ik veronderstel dat het wel zal lukken, hè? 30.000 pond, Bent u gek? Bespreekt u het maar eens rustig met die erfgenamen. Over een kwartiertje bel ik weer. Wat is er, Harry?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 Uh, ja, meneer. Hebt u kinderen? Jazeker. Interesseert meneer zich voor kinderen. Meneer <laughs> kindervriend? <laughs> ja, ja, ik heb vier boekjes voor kinderen. je nee, nog liever dan een? Mooi, dan heeft u hier iets voor hun spraat. Oh, oh. Nou, dank u, vriendelijk meneer. Jammer dat de kinderen u zelf niet even een handje kunnen komen geven. <laughs> maar ze zijn uitlogeren bij oma. Dat is gezellig, ja, ja. ja. Maar ik, ik wou u nog iets vragen. Ik zoek namelijk een vriend. Oh, Die ja. heeft een vakantiehuisje hier in de buurt...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 Maar een broodboei, ja, dat zou kunnen. Oh ja? Ja, ja, dan je ze even denken hoor. Ja, voor zover ik weet zijn er hier drie broodboeien in de buurt. Maar ja, die liggen nog heel eind uit elkaar. Mm. En ook uit de kust. Dan kun je ze dus amper horen. Ja, of de wind, die zat. Wacht eens even. Ja, bij Alexandra Clip. Daar de... nou, ligt er nog eentje. Nog geen vijftig meter uit de kust. De Alexandra Clip? En uh, kun je daar ook ergens bellen? Ja, ja, dat is uh, ook dat oude boterhuis. Maar oh. ja, dat wordt alleen zomers gebruikt. ik kan me niet voorstellen dat uw vriend daar zit. Tja, of hij zou... <coughs> of hij zou wat? Uh, uh, nou, uh, nou ja, uh, soms gebruikt allerlei gespaars die botenhuizen als schouwplaats. Oh. <laughs> ja, dat hebben we al vaak genoeg <coughs> meegemaakt. Maar nee... <coughs>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 Dat kwartier is om, Lenny. Dank je, Charlie. Ik kan toevallig ook klok kijken. Nou, schiet op. Ik word stapelkrankzinnig van het... Kalm, kalm. Anders maak je de juffer hier ook nog zenuwachtig. Wees u maar niet bang, mis van meer. hè. Alles is nogal afgelopen. Wat, wat bedoelt u? Niks. Nou, vooruit, daar gaan we. De mazzel. Hou je bek.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 Dan kan ik intussen door het raam kruipen. Uh, u, u wat? Mijn pistool. Oh, oh, ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ziezo. Dank u wel. Wie, uh, wie bent u eigenlijk? Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Eigenlijk hadden wij samen een afspraak op het vliegveld. Maar deze meneer hier had bezwaar tegen onze afspraak. Jammer. Erg jammerlijk. Ik had de avond veel liever een uurgezelschap doorgebracht. Ik ook. Oh,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 Had zeker mijn telefoonnummer van de een of andere gekregen. En bij die gelegenheid hebben we de hele zaak afgesproken. Hij vertelde waar ik misverminder kon vinden en wie ik daarna moest opbellen. Een advocaat, zeker mister Witsen. Met die moest ik verder alles regelen. En verder? Nou ja, die, die moest ik hierheen laten komen. Het geld van hem in ontvangst nemen en dan. En dan? Niks.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 Voor die vuiligheid lenen we ons niet, hè? Wij niet. Op je bek! Nu neemt me de woorden uit de mond, Mr. Archer. Ziezo. Draait u dat nummer dan nu nog maar een keertje. Huh? En vraagt naar Mr. Richardson. Dat is Dit nummer van die advocaat? Juist. Wat wilt u van Mr. Richardson, Mr. Cox? Wij uh, moeten de hoofddader zien te vinden, Miss Vermeer. Dit zijn maar twee kleine figurantjes in dit drama. Wij zoeken de hoofdrolspeler.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 Master Archer, Clarisse, kan u natuurlijk toch met mij mee? Zodra ik dat geld heb nageteld. Ach, goed. Wat is dat? Ik neem aan dat dat uw vrienden zijn. Wat? Ik heb nog zo gezegd dat niemand mij achterna mocht rijden, niemand! Oh, dat hindert niet, meneer En Mij kan het echt niet schelen. Oh nee? Absoluut niet. Het zegt me nou een andere kwestie. Dit zijn maar 3000 pond. Ja. Ja, dat hadden we toch afgesproken, of niet? Wij hadden 30.000 afgesproken. Archer, ik waarschuw je. Als jij soms denkt dat je me kunt bedriegen... dan vergis je je lelijk. 3.000 pand. Cash op tafel en geen penning meer. Ziezo, zo, heren. Daar zijn we dan. Ik begrijp jou werkelijk niet, Richard. Je moet toch inzien dat we Clarisse ernstig in gevaar brengen? Wees maar niet bang. Uw nicht is in veilige handen. Komt u maar binnen.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 Nee, nou, dan wordt hij helemaal moe, die is ook goed. Ken je die helemaal niet? Ja, we wij zouden hem moeten kennen. Van die paar keer dat ik met hem getelefoneerd ja. Nou, dan is ja? het maar een bof dat ik hem wel ken. Zo. Uh, Wat doet u? Uh, ik draai een telefoonnummer, zoals u ziet. Hallo. Uh. Ja, juffrouw, wilt u mij verbinden met de politie van Murch?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 En Clarissa van Meren door Paula Major. Verder werkten mee Peter Arians, Ellie Dan Haring, Willy Ruis, Hans Vierman, Han Keunig, Harry Bronk, Harry Emmelot, Jos van Turenhout en Jan Verkoeren. Technische realisatie Sien Vonk en Lyon Dubois. De regie had Dick van Putten.